Eindelijk heeft Paulus weer eens lekker geslapen, fijn alleen in zijn boom, zonder Joris die gekke sprongen maakt en rare geluiden brult. Heerlijk uitgerust wordt het boskaboutertje wakker, zet zijn raampje open en kijkt naar buiten. Eerst kijkt hij naar de lentezon, die nu toch echt is gaan schijnen, en dan naar de malse groene blaadjes, tintelend van leven. Dan kijkt Paulus naar de vogels, die overal in de struiken zitten en tevreden fluiten. Maar opeens houdt Paulus zijn adem in, want daar komt iemand aanhollen, hevig ondaan, met wapperende haren en grote schrikogen. Nee, maar dat is Eucalypta! En wat ziet ze eruit? Alsof ze een spook gezien heeft! En ze komt regelrecht hierheen! Ik denk dat ze me iets komt zeggen. Ik moest maar alvast naar beneden gaan en de deur voor de openmaken. maken. Paulus boldert hals over kop van zijn laddertje af. Holt naar de deur en maakt die open. Daar komt Eucalypta ook juist aanrennen. Wat ja, ja, oh erg, Wat verschrikkelijk. Wat meer dan grisselig. Ah, Daar is Paulus. Paulus. Lief best Paulusie. Je moet me redden. Je moet me helpen. Je moet me beschermen. Maar Eucalypta, waarom zeg je me niet eerst netjes goeiedag? Genade. Ik bedoel, goeiemorgen, Paulus. Oh, goeiemorgen, Eucalypta... En vertel nou maar eens wat er aan scheelt. Je bent zo wit als een beddenlaken. Als, als een beddenlaken? Dat zal wel uitkomen. Praat me niet van beddelakens. Kolm, kolm, wat doe je opgewonden? Het lijkt wel of je een spook gezien hebt. Zeg maar gerust, twee spooken, want dat heb ik twee tegelijk. Mag ik alsjeblieft binnenkomen? Nou zeker, kom binnen en neem een stoel. En hier is een kopje thee, dat helpt tegen de schrik. Zal ik soms een natte washand op je hoofd leggen? Hoe ja, graag. Heel graag. Hier, alsjeblieft. één natte washand. Ja, dankjewel. Heerlijk cool is dat. En dan nou die spoken van jou. Die eucalypta. Geloof jij echt in spoken? Ik niet hoor. Ik heb ze toch echt gezien, policy. Met mijn eigen ogen. Ik kreeg de schrik van mijn leven. Dat nieuwe huis... Dat huis van Joris, hè? Ja, ja, dat huis van Joris. Wat is daarmee? Dat is een spookhuis. Jullie hadden het nooit moeten bouwen. Het is niet mogelijk om daar te wonen, want er zijn... Er zijn... Ja, er zijn spooken. Twee, dat heb je al gezegd. Maar ik geloof er nog geen snas van, als je dat nou weet. Het is toch waar. waarachtig waar. Ik liep er langs, policy... Vannacht. Heel toevallig. Midden in de nacht. En toen heb ik ze gezien. Twee, twee echte spooken. Wel, wel. Dat klinkt heel ernstig. Maar waarom heb je ze niet meegenomen? Ik had ze ook wel eens willen zien. Dat durfde ik niet. Ik was doodsbenoot voor die spooken. En waarom ben je niet dadelijk naar me toegekomen? Als je ze nou vannacht al ontmoette om twaalf uur... Ach, Paulus... Ik ben hals over kop naar mijn hutje gevlucht. Ik heb me gehouden onder de tafel en gewacht tot het goed en wel morgen was. Ik wilde ze niet nog een keer tegenkomen in het donker. Wat een avontuur, hè? <lacht> ik wou dat ik erbij was geweest. Net iets voor mij. Spoken. Heerlijk. Hoe kan je het zeggen? Ze waren zo griezelig. Zo vreselijk griezelig. De om, zei je? Met beddenlakers, ja, allebei. En ze deden zo wakkelig op en neer. Ik wist niet hoe gauw ik weg moest komen. Dat is anders niet zo moeilijk. Je kon toch gewoon weglopen, Weglopen, Weglopen, ja. kan jij hardlopen met de beddenlaken om? Ik struikelde telkens. Oh, wacht nou eens even. Wie hadden er allemaal beddenlakers om? De spoken of jij? <laughs> De, de spooken natuurlijk. En ik ook. Toevallig. Om, omdat ik, uh, zie je? O, Paulus. Hoeft u dat er nog een verriebond rijden vast? Wat kom jij doen? Uh, waarom zie jij zo wit om je neus? Oh, ik ben zo vreselijk geschrokken. Vannacht. Midden in de nacht. Toen ik toevallig langs het huis van Joris het vispaard wandelde, zag ik daar, ik zag, twee spoken. hè? Hoe weet jij dat, Boos? Je hoort het, Rein heeft ze dus ook gezien. Jij dan ook, Eucalypta? Ja, jij ja, ook, twee tegelijk. En ze deden zo... Juist, dat deden ze. Zo. Ik wist niet hoe gauw ik weg moest komen. Uh, hoe gauw lukte dat, Rijn? Ik liep zo hard als ik kon, natuurlijk. Maar zie je, dat laken, hè? Dat beddelaken. Had jij een beddelaken bij je, Rijn? Je bedoelt uh, dat jij... Oh, luister eens, daar komt weer iemand aan. Oh, oh, oh, spookers, lieve Spooners. ik heb pokken gezien. Twee polken bij het vervolgens van Volgens het huisjaagd. Oh, Gregorius? Ja, polken, gerallewiezelige polken. Hoe is het mogelijk? Oh, ik begin het allemaal al aardig te begrijpen. Jullie hebben alle drie spoken gezien, dat is duidelijk. En het zou me niks verbazen. Als Gregonius bij het weglopen gehinderd werd door een beddenlaken. Ja, ja, hoe weet jij dat nou, Paulus? Zeg, jullie hebben mij toch niet voor het lapje gehouden, hè? Wat moesten jullie met die beddenlakers? Ja, wat een lol, hè? Om allemaal met beddenlakers te gaan showen, midden in de nacht... Nou zitten de drie helden toch wel zeer beduust om zich heen te kijken. Paulus lacht in zijn vuistje, want die heeft al lang in de gaten hoe het zo gekomen is dat iedereen spoken zag, en naar de oorzaak van die spookpartij hoeft hij ook niet lang te raden. Natuurlijk was het de bedoeling geweest om Joris het vispaard uit zijn mooie nieuwe huis te jagen. Paulus is er ook van overtuigd dat Joris zich niet weg laat jagen, en als om dat te bewijzen, komt Joris net op dit ogenblik aanwandelen, de poten op zijn rug, heel op zijn gemak, met wiebelende oren en een kwispelende staart. Goedemorgen, Joris. Goedemorgen, Joris. Heb jij lekker geslapen de eerste nacht in je nieuwe huis? Och, lekker geslapen, nou niet direct. Daar was ik veel opgewonden voor, want ik heb nog een ontdekking gedaan, Paulus. Oh. Joris? Je raadt het nooit. Het is toch zo fijn. We weten het al. Het spookt om jouw huis. O, oh, hoe weet je het zo? Ja, dat is het. Ik heb spooken. Echte spoken. Drie tegelijk. En nou ga ik mijn huis het Joris kasteel noemen. Want alleen echte kastelen hebben echte spooken. En ik ben er zo blij mee. Hoera! Ik geloof dat ik nou maar eens terug ga naar mijn vossenhoofd. Ga jij al weg, Rijn? Wil je niet meer over mijn mooie spoken horen? Nee, dank je. Ik weet al genoeg van spoken. Veel plezier ermee en tot ziens. Ook ik, lieve vrienden. Ga naar huis. Wel bedankt voor je kopje thee, Polis. Het was heel gezellig. Ah, wat jammer... Niemand wil er meer horen over mijn spooken. Nee, ik ook niet meer. Ik heb er ook genoeg van, van al dat gepook. Ik ga nooit meer poeken, Nooit meer. Ook Gregorius verdwijnt nu met een vaartje. Paulus en Joris blijven alleen achter. De laatste wel wat droevig gestemd, want aan wie moet hij nu zijn mooie spookverhalen doen? Paulus probeert Joris te troosten door hem te vertellen dat het helemaal geen echte spoken zijn geweest, maar dat maakt de zaak niet beter. Joris voelt zich diep beledigd door al die grappenmakerij. Hij gaat weer chagrijnig kijken. Hij ziet er haast net zo ontevreden uit als voor de bouw van zijn vispaardenhuis. En Paulus houdt zijn hart vast. Als Joris nu weer zo'n slechte bui krijgt en weer zo humeurig wordt, wat moet daar dan nu nog aan gedaan worden? Je kunt zo'n vispaard toch niet blijven verwennen? Paulus zucht dus diep, en net op dat moment valt er opeens een grote schaduw over hem heen. Als hij opkijkt, ziet hij een geweldige gedaante tegenover hem staan, en die gedaante is niemand anders dan de reus Knoebelenbads. Kijk, daar is Knoebelenbads weer. Wat kom jij doen, Knoebelenbads? <truimert>